het westelijk kustgebied is het af en toe stormachtig. Ook morgen veel wind, het wordt dan 10 graden. Morgenavond gaat het regenen. Dit was het NOE. Beachnet, het computer- en internetcentrum van Zandvoort. Beachnet in de Straat bestaat nu al meer dan vijf jaar. En heeft haar diensten flink uitgebreid. Beachnet.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 zonden ze samen met het Metropool Orkest in het uh, muziekgebouw in Eindhoven. Het was een echt te gekke samenwerking. De Baseman, Jax. En good luck. En zo zijn we bij het uh, tweede uur aangekomen van uh, Entertainment For You. Ja. Voor zaterdag uh, 5 februari 2011. Nou, wat kunt u verwachten de tweede, of de tweede uur? Natuurlijk gaan we Popster Henry. Hij vertelt over het uh, showbiz nieuws van het uh, afgelopen week. Wat is er allemaal gebeurd? En dat gaat hij allemaal vertellen straks. Ook hebben we natuurlijk muziek uit de provincie. Met deze week de provincie Overijssel. Ja, en ik krijg net een smsje van Edilia Romley. en waarschijnlijk komt zij tussen nu en uh, 10 minuten ook nog in de uitzending. Oké, okay. dus oh. nog niet helemaal 100% zeker, maar wie weet komt het helemaal goed. Nou, laten we het hopen. Goedemiddag, dit is Entertainment View. Laat het van je horen en 035731969. Dit is Phil Collins en Something Happens to the Way to Heaven. Het is toch een goede plaat, he? Phil Collins and Something Happened to the Way to Heaven. Hoe hm? zou die zijn? Ja, wat zei je? Nee, ik zei niks, ga maar verder. Nee, je, hoeft niet, je wil niet luisteren naar mij, dan doe, dan doe je het toch niet? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Oh, zo, zo, oh, okay. zo doen we dat niet. Nee, doen. maar ik ben wel even... Denk uh, jij hoe je het draait, he? Ja, ik... Uh, ja, hij heeft nu nog niet op, op Pascal. Uh, nou, kom op praten, want nee. we vallen een beetje stil. Ja, oké. Okay. Afgelopen, ja, in ieder geval, ik kom vandaag hier in de studio en uh, ik kijk in mijn postvakje en uh, daar lag een uh, envelop ja, een envelop met zo'n uh, zo randje eraan. Je kent het wel, een, een, uh, dat er iemand is overleden en uh, ik maak hem open en ik schrik me weesloos. Goeie vriend, Boud van Doorn is, uh, is er 3 februari helaas uh, overleden. Bout kenden we eigenlijk als de man uh, die iets van het Gassersplein wou maken. Hij werd Amos deur genoemd als van het Gassersplein. En uh, deze man die uh, was eigenaar van, uh, samen met Ilja, eigenaar van Hobbyart. En uh, ja, helaas is hij er niet meer. Bout was niet alleen eigenaar van Hobbyart, maar hij was ook een hele goede kinderboekenschrijver. Hij heeft uh, heel veel geschreven en hij wil eigenlijk ook weer uh, naar zijn... Uh, na, na, zijn, na zijn dood... of uh, uh, voor zijn dood... wou hij graag uh, ook nog... een paar uh, boeken weer gaan schrijven... vertelde hij mij nog een paar maanden geleden. En uh, ja, dat is helaas... niet meer uh, zo ver gekomen. Bout was ook showbiz-verslaggever... voor een uh, bekend... Uh, radiostation in Nederland. Het hou me er niet aan vast... maar Nederland 1... Uh, of in ieder geval Radio 1 of 2. En uh, ja, in ieder geval... dat dat het lijkt dan ook maar dat deze man uh, een, uh, een veelzijdig iemand uh, was. En, uh, ja, en ook al gewoon een goede vriend van uh, CFM Zandvoort. En uh, ik, uh, ik, vind, ik schrok er in ieder geval heel erg uh, van uh, dat, ik deze, uh, dat ik deze brief uh, kreeg. Op een verkeerde moment gaat mijn uh, telefoon af. Yo, hey, dat, is, dat is vreselijk. Maar... Um, maar in ieder geval, ik heb een uh, speciale nummer uh, uitgekozen. En uh, ik, misschien nog één, twee kleine grappige dingetjes van Bout. Ik weet nog heel goed, uh, twee jaar geleden... hier op het uh, Gassersplein gingen we de geluid testen voor een evenement. En dat ging zo hard dat hij uh, <laughs> uh, helemaal, uh, helemaal gek werd... dat hij uit zijn winkel liep. En zei: uh, kan die kleren, heel hard. want het ramen trilde helemaal. Zo hard was hij. En de andere was de, tijdens de videoclipopname van uh, Remy de is Het promotiefilmpje van Zandvoort. Uh, die uh, ik dan ook vanavond op mijn huis uh, ga uh, zetten. Maar uh, daar was Bout ook op te zien. En hoe vrolijk die man was, dat kon je daar op dat filmpje zien. Dus uh, vanavond op uh, uh, uh, fm.huis.nl Daar komt hij even op te staan, dat filmpje. Maar in ieder geval, we gaan het liedje gewoon draaien nu. En dat, uh, dat liedje heet uh, Memory... En dat uh, dan moet je niet voor mijn microfoon gaan staan. En uh, dat liedje staat dus helemaal niet klaar. Nee. Zeg dat dan gewoon. Maar uh, dat is gewoon niet, uh, niet, uh, niet, uh, niet om te lachen. In ieder geval, Bout was een hele goede man. En uh, in ieder geval voor de mensen die uh, op zijn, uh, op zijn uh, crematie aanwezig willen zijn. Dat uh, kreeg ik vandaag nog uh, van... Uh, van Fritsen te horen. Dat uh, kan natuurlijk. En uh, mensen mogen gewoon afscheid komen nemen van Bout. En dat kan uh, aankomende dinsdag in, op uh, Westerveld. Uh, de, de tijd weet ik niet. Maar dat kan u het beste even vragen. bij. Uh, bij. Dat kan toch niet? En, en uh, in ieder geval... Uh, wij gaan nog even een plaat draaien gewoon. En dan uh, komen we zeker... Uh, nog even op terug bij dat uh, mooie liedje. Want uh, dit, uh, dit is echt belachelijk. E time I do it makes me laugh How did our eyes get so red And what the hell is on Joey's head And this is where I grew up I think the president owner fixed it up I never knew we ever went without The second floor is hard for sneaking out. And this is where I went to school Most of the time I better things to do ja, zoals ik al uh, zei, en er ging even technisch iets uh, mis, want de computer liep vast. Uh, de volgende nummer heet Memory, en dat is uh, speciaal voor Bout. Dus, hier komt Memory. Memory. We er vast wel aankomen. Duurt wat mij betreft nog steeds te lang. Dit nummer heet Nothing to Lose. En we gaan verder met ons volgende item. Muziek uit de provincie. Het item waar we twaalf weken lang... Elk, in elke provincie een artiest behandelen Deze week een zangeres uit Almelo die al vier keer een edison Heeft gewonnen en haar albums al meer dan Tien keer platina werden Haar eerste album kwam uit in 1998 En heette The World of Heart Daarna heeft ze nog meer platen uitgebracht In een totaal van tien Haar laatste album uh, die, uh, is vorig jaar uitgekomen En die heette Next to Me Ook de singles I'm Not So Tough Miracle en Next to Me zijn bekende liedjes Van deze zangeres het liedje die wij gaan draaien is haar uh, debuutsingle en toch wel haar echte doorbraak geweest. Deze week de provincie Overijssel met de almeloze Ilse Lange. De muziek uit de provincie, dit is I'm Not So Tough. Muziek uit de provincie Ilse de Lange en I'm Not So Tough. De provincie Overijssel natuurlijk, allemaal almeloze Ilse de Lange. Hey, zometeen wordt het tijd voor uh, Popster Henry. Wij gaan hem bellen en uh, wat is er gebeurd uh, op show op het nieuwsgebied. En uh, ja, er is natuurlijk veel gebeurd, dus dat horen we straks. Maar nu eerst Ginger Nia en dit is Sunshine, de entertainment for you. en Sunshine, het echte zomergevoel op je radio, ZFM, Zandvoort. Je kent vast wel Adele, een echt een hele grote wereldartiest, heeft uh, vorige week een nieuw album uitgebracht, genaamd 21. En deze staat er ook op het prachtige Turning Tables. MUZIEK Ja, wat is het toch een, uh, een mooi nummer, hè? Adele en uh, Turning Tables. Ik denk van. Uh, ja, misschien wel een nummer 1 niet. Ondertussen zijn wij uh, Henry aan het bellen. Hij is nu aan de telefoon, dus het komt helemaal goed. We starten van zijn deuntje. Het nieuws met Popstar Henry. Oh, wat is daar een het enige wat wij? Het showbiznieuws met Popstar Henry. Goedenavond, Henry. Ja, goedenavond. Goedenavond. Goeie en iedereen thuis natuurlijk ook. Uh, ja, allemaal weer uh, welkom natuurlijk. Hè, bij het uh, show ja. Yes, helemaal tijd mooi. tijd geleden dat ik jou heb gesproken op de radio. Ja, we hebben al die tijd uitgegaan, jongen. <laughs> ja, druk met presenteren. Ja, ik had zoiets gehoord. Ja. Je, bent, je bent flink bezig, ja. Ja, druk uh, aan de weg aan timmeren bij uh, van allerlei dingen. Leuke activiteiten presenteren. Dus dat is hartstikke leuk. Maar ra radio ja, ja. is ook hartstikke leuk. Dus daarom, alle zaterdagen dat ik vrij ben, dan ben ik er gewoon. Ja, maar je bent in ieder geval weer terug, nou in ieder geval uh, bij Radio Antwoord. dus... Uh, ja, dat is ja, ja, huh? ja, ja. Nou, over vertrouwen stem. <laughs> ja, ja, ik heb natuurlijk weer wat leuke dingen heb ik weer, uh, voor jullie opgedoken. Ik ja. ben benieuwd. Vertel. Ja, ja wat dacht jullie wat, wat van over het Jensen? Ja. ja, zonde. Ik vind het echt jammer, want ik, ik, ik genoot het van zijn show. Ik vond het altijd wel heel erg leuk. Ja, het is natuurlijk heel, heel raar, is hij nou inderdaad ontslagen of is hij nou niet ontslagen, hij zelf zegt van niet. Nee. De, de waarheid zal wel ergens denk ik, in het midden liggen, denk ik. Ja. want uh, als het zo plotseling gebeurt. Ja, het zijn allemaal van die dingen waar je wel want hij is natuurlijk, uh, het is natuurlijk een figuur die uh, geen uh, blad voor de mond neemt. Nee. Of er aantal mensen achter de schermen natuurlijk aan de touwtjes trekken, dat weet ik niet. Maar het zou allemaal ook wel, wel een rol gespeeld hebben waarschijnlijk. Ja, er zijn verschillende meningen over. Want de ene zegt, ja, Jens was lui. Die nam uh, één keer per week zijn programma op of zo. Of de eerste twee uur van zijn programma. Terwijl de andere nou weer zegt dat, dat hij gewoon elke keer aanwezig was. Maar dat, de, dat hij niet bij de zender paste, zeg maar. Ja, goed, er blijft altijd een euh, ja. discussiepunt, natuurlijk, van wie vind je interessant, uh, ja. waar, waar luister je graag naar. Ja. Hij heeft natuurlijk heel veel medestanders en uh, ook heel veel tegenstanders. Maar, ja, goed ja. Dat, bij bij de wijze van presenteren, denk ik. Ja. ja. Maar goed, dat is desalniettemin, de uh, het, het zal wel eigenlijk het midden liggen in ieder geval. Ja. ja toen uh, bekregen we dat de stem van Jan Smit is, die is nog steeds intact, die, uh, die is vorige week geopereerd en hij was nu wel een beetje weer aan het zingen geweest. Of dat nou zo verstandig is geweest, weet ik niet. Maar uh, oh. in ieder geval zijn uh, ze waarschijnlijk niks onder geleden. Oké, okay. nou gelukkig. Ja, zeker weten. Ja, goed, en dan, dan hebben we natuurlijk het uh, programma. Ken je dat goed, uh, goed er terug? Ja, goed er terug. Is ja. dat met die. Dat uh... is net als genoemd uh, uit Rimbo? Oh en ja, ja, en dan, dan komen, dan komen ze, ze nu in, in Nederland. Ja, een mooi programma is dat. <laughs> ja, geweldig. Ja, Want geweldig. Dus, ja. ze hebben wel een vliegtuig gezet. Sorry? Ze <laughs> zijn uit het vliegtuig gezet. Oh. De Afrikaanse stam Zemba, die deden de, de, de daar mee en ze zijn zaten op schip al uit de KLM vliegtuig gezet, wegens overlast. <laughs> en wat is er nou precies gebeurd? Nou, hun, ze sweren zichzelf in met een eigen gemaakte uh, olieachtig uh, parfum. <laughs> uh, dus dat is een ritueel, maar het schijnt ontzettend te stinken. Ja. Yeah. <laughs> dus één uh, passagier die in de rij voor de jongens zat, die uh, zat richting Johannesburg. Uh, die heeft op een gegeven moment over een penetrante geur geklaagd, van de Afrikanen. <laughs> en uh, als, nou, als gevolg daarvan van ook de andere passagiers te klagen. Ja, en toen hebben, we, dus dan hebben ze dan weer uit de vliegtuig gezet. Nou, ja. En die zijn dus niet in Nederland aangekomen? Ja, ze, ja, ja, ja, ja, joh. ze zitten momenten wel nog uh, in een hotel uh, vlakbij Schiphol. En okay. uh, daar ze mogen zondag een nieuwe wagen. Ja, oké. Okay. Oh, ze, je, was ze vliegtuig terug? Ja, exact. Ja. Oh, oké, okay, ja. Ja, en in ieder geval... Uh, uh, ja, ze mogen nieuwe poging wagen, maar dan moeten ze wel goed getoucht zijn. Ja. En, en niet meer met het parfummetje insmeren. <laughs> dus maar ja, vanavond, is, vanavond zie je alles nog een keertje nakijken in, in de shownieuws, dan komt het ook op SBS. Dus we uh, okay. eens een keertje kijken. Ja, ja. Nou, ik ben benieuwd. Dus, uh, goed. Ja, en dan heb ik natuurlijk het nieuws van, van Ivonier die, uh, die wil het rustig aan gaan doen. Hij is momenteel 64, hij wordt 65. Ja. En dan vindt hij vindt dan dit jaar zijn 30 jaar jubileum, ja. en uh, hij vindt van ja, ja, hij is een beetje, een beetje dimmer natuurlijk. nou hè. En ik moet zeggen, ik heb hem gisteren nog even op, te, even op televisie gezien. Ja. Ja, voor zijn leeftijd van bijna 65 jaar, ziet hij er nog goed uit. Ja, nou dat, dat zou wel, ja. Dus uh, ja ik kan me voorstellen, maar in ieder geval we we allemaal geen probleem. Hij gaat nog even, even een paar tijdjes door, denk ik. We uh, wachten wel eens af hoe, die, hoe lang hij door blijft gaan. Ja. ja. Ja, goed jongens, hebben jullie gisteren nog... Uh, uh, op ik ijs en x kunnen kijken. Ik uh, specto wel. Sterre op het IJs kijk ik helaas niet, want ik vind de kwaliteit toch een beetje uh, matig. Qua televisie dan, hè? Ja, dat ja, vind ik ook. Ik specta ben ik ook niet echt, echt uh, van onder de indruk. Ik vind het allemaal een vrij kale bedoeling. En uh, ja, ik weet echt niet wat ik daarvan moet zeggen. Nee, nee, nee. nee het is even afwachten wat ze het allemaal gaat uh, doen. Uh, ik denk dat Nederland toch ook wel een klein beetje. Uh, uh, moe is, maar aan de andere kant ook weer niet, anders kijken er niet anderhalf uh, miljoen mensen naar. Nou, het rare van het verhaal is dat je namelijk kijkt naar Boer zoekt Vrouw, uh, meer dan 5 miljoen kijkers getrokken heeft. Ik snap er echt werkelijk er helemaal niks van. <laughs> ik heb het wel gezien, maar ik kan, ik kan mij totaal niet boeien. Nee. Uh, maar in ieder geval 5 miljoen, andere Nederlanders wel. Kijk, en dat is natuurlijk het grote verschil, hè. Uh, de ja, x die trok maar 1, even Even kijken, SBS 6, die uh, zaten op de uh, 1.422.000. Dus het ligt natuurlijk heel erg, tegen, heel erg tegen elkaar aan. Ja, ja. Nee, maar ik weet je, ik denk dat, uh, dat het ook wel een keer leuk is weer... om uh, wat anders op de, de vrijdagavond uh, te zien dan alleen talentenjachten. En uh, ja, daarbij ja, ja, ja. komt ook schaatsen. Is, uh, die programma's zijn hartstikke leuk. Eén keer in de zoveel tijd. Ik vind het ook wel leuk dat ze het weer uitzenden. Maar het is weer precies hetzelfde. Geen nieuw decor. Er is gewoon geen geld ja, ingepompt. Ja, ja. En ik denk dat uh, SBS 6 langzaam ook een beetje aan het uh, inkrimpen is. Totdat ja, John de, de, de, de, de, de, de Mol het overneemt. Ja, klopt. Ja. ja, want er ja. zijn geruchten dat John de Mol uh, SBS wil overnemen. Hè? Ja, ik denk dat uh, gezien de, de talentenjacht die, die jij zelf bedacht heeft uh, en verkocht heeft, uh, heeft hij natuurlijk op dit moment wel best wel wat geld in het plaatje zitten, denk ik, om dat te kunnen doen. Ja. ja. Maar laat, laten we eens even afwachten hoe verder het gaat. Maar ja, als ik daar straks even over schaatsen. Hè? Ja, en vanavond is dus in, in Valkenburg, uh, is dat die. Hoe uh, heet dat? De Quest Ice uh, is, is vanavond in Valkenburg. Ja, okay. klopt. <laughs> dat is echt te echt, echt gek. Ja, dus uh, het is, het is momenteel, wordt het live uitgezonden op RTL 7. Het is momenteel aan de gang. Dus uh, ja, het is een geweldige stad als je dat ziet uit. Zou je kunnen uitleggen aan de mensen uh, die niet weten wat, uh, wat dat is? Ja, hoe het werkt en hoe het eruit ziet? Nou, ze gaan op een gegeven moment van een, uh, van een helling af. En het is een stijgingspercentage van ongeveer 12 gaan ze van een uh, lange baan af. En dat moeten ze zo snel mogelijk zien te, zien te doen, natuurlijk. Hè. En ja. Het is niet zomaar dat je daar iedereen aan mee kunt doen, uiteraard niet. Want uh, er is wel um, echt wel bekende uh, beste schaatsers die eraan meedoen. Ja, Rientje Ritsma, uh, onder andere. Ja, en er uh, worden snelheden gehaald van toch wel 70 km per uur hoor. Ja, dat gaat echt hard. Dus uh, ja, in ieder geval, uh, het is daar lekker puin ook in Valkenburg momenteel. Want door, door al het wateroverlast en het smeltwater uh, is er eigenlijk amper uh, parkeergelegenheid in Valkenburg. Uh, ja, en de treinen die dan beschikbaar zijn, die zijn allemaal bezet op de deelgevers. Eh. Ja, en er worden momenteel worden, uh, worden ingezet om iedereen naar het parcours te krijgen daar. Ja. Ja, en per auto kunnen er helemaal niet komen, dat kun je vergeten. Oké. Okay. dus uh, ja, Maar zo gaat de dadelijk ook nog even naar toe, uh, die gaat daar ook nog even kijken. Maar uh, het is wel lekker gek huis denk ik, want dus we verwachten iets tussen de 35.000 en de 50.000 mensen, dus een kun je voorstellen. Uh, ja. Nou, het is ook een heel, een heel spektakel natuurlijk. Ja, het is een gigantisch spek spektakel daar. Um, uh, ja, ik, ik vind het jammer dat ik niet zelf vanavond naartoe gegaan, gaan, maar... Uh, Oké. Okay. Ja, ik hoor wel wat mijn zoon het afgelopen is. Ja. Nou ja, we wachten. Nou ja, in ieder geval uh, ja, dan hebben ze natuurlijk ook die mensen nog verrast van... Uh, ja, het, het is gratis dan wel, maar als je daar je auto wilt parkeren, dan kost dat 10 euro. Oh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja zo, zo kunnen we het ook, hè jongens. <laughs> Niks is gratis in deze wereld. Niks is gratis, dat zie je wel, hè. Dus uh, ja, het duurt in ieder geval tot half 1, dus als je er naar toe wilt, dan moet je nu uh, komen. Maar ik denk niet dat we bij jullie dat nog hebben vanavond. <laughs> nee. We zijn ah, even op de, weg, we zijn op de weg en we worden meteen weggeblazen, dus ik denk dat het niet gaat werken. <laughs> nee, precies, dat vind ik er veel te Dat is ook zo. Ja goed, dan heb ik gisteren even met, naar x gekeken en er, was, er viel me één ding op. Dat was uh, Daniel Landers van uh, Audrey Landers Ja, uh, ik, ik, ik heb alleen niet doorgekomen trouwens. Ja, hij is door. Hij ja, zei, dat ik ook wel verwacht trouwens. Maar ja, met wij verwachten erbij. En dan denk ik, wat is dit dan weer? De jongen heeft pas een singeltje uit in Nederland. Uh, die wordt aan alle kanten gepromoot. En dan meedoen met X-Factor. Ja, daar zit ik nog even toch wel mijn vraagtekens bij. Ja, ik uh, snap dat ook niet helemaal. Ik kwam nee, nee. ook nog wel andere ja. bekende mensen trouwens tegen bij X-Factor. Uh, Dennis en Jeffrey. Dat, uh, dat, dat is, dat is die niet. tweeling. Uh, dat klopt. Ja, een ja, ja, tweeling klopt. uit uh, Twins. Ja, ja, ja, exact. Ja, goed. Uh, iedereen probeert toch weer opnieuw zijn, uh, zijn slag te slaan in, in dit soort programma's. Maar je hebt toch gezien wat er gebeurd is met Raffaella, hè? Ja. ja. O, op een gegeven moment dan is het grenkele garantie weer het weerwind, hè? Maar wat ik mij afvraag, um, zouden hun zichzelf hebben aangemeld? Of zouden de programmamakers hun hebben gevraagd? Want dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Uh, ja, ik vind dat geen goede opmerking. Ja, dat zou best eens kunnen. Nou, ik, ik kan wel ja, vertellen, ja, ja. dat gebeurt inderdaad ja, wel. Ja. Want André Pronk ja. is heel vaak betaald om bij Popstars ja, te komen. Ja, natuurlijk. Ja, wat je dus ook gehoord hebt, dat, uh, dat bij de Voorzitter van Holland ook uh, favorieten van bepaalde mensen uh, zeggen: je moet meedoen, en dan, uh, want je bent goed en bla bla bla. Dus uh, dat is inderdaad gebeurd en dat gebeurt nog steeds, natuurlijk. Ja, dat kan. Nou ja, goed, uh, het zal wel. Huh? Ja ja en gisteren en, en, dan hebben we nog één dingetje voor jullie hè van uh, ja uh, Michael Bogen natuurlijk hè ja, ja dat is het gesprek van vandaag bij Sterren Dansen Partijs. ja zou je nou een uh, relatie krijgen met, uh, met zijn partner met zijn schaatspartner ja of nee oh is dat zo een leuke cliffhanger ja, ja. Ja, het schijnt wel een hele leuke klik te zijn. En uh, wat, wat, wat hij dan schrijft, zegt hij van ja, uh, we doen elkaar wel aardig, maar we hebben er geen tijd voor, want we zijn bezig, bezig met schaatsen. Uh, ja. Uh, ja, maar ik heb een kap weg, zeg ik dan bij mezelf. Dat, dat, zo werkt dat natuurlijk niet. Nee, toen, toen hij broekschatser was, of, of een toen hij broeksroerder was, ja. en hij heeft hij dus ook de tijd gehad om uh, iemand te leren kennen, is hij mee getrouwd geweest. Ja, daar ja. trappen wij niet in. Hè? Nee, dat is onzin natuurlijk. Dus het is even ja, afwachten, want uh, hij is vrij vrijgezel natuurlijk sinds een tijdje. Ja, nou, scherm is zijn schaatspartner ook, dus. Uh, Kijk. Ik, ik ben benieuwd. <laughs> dat wordt een uh, nieuw gezinnetje. We gaan het gewoon op de hoogte houden. Ja, daar wordt waarschijnlijk een nieuwe Royalties op. Ja, net zoals eigenlijk uh, Johnny de Boer en Bridget Maasland, hè? want die zijn ook uit elkaar. Ja, is, zijn ze nou definitief uit elkaar? Of is het op dit moment maar gewoon van. Uh, ik weet het niet. Weet je, Ze dat... houden nog wel van elkaar, ja. maar ze weten het gewoon niet. Dat, dat, ja, ik, ik vind het zo'n sterk verhaal, Alpet. Als je vijf maanden met elkaar een relatie hebt, weet je wel. En dan zeggen van, ja, ik blijf me wel van me houden. En ja, dat is onzin moet, natuurlijk. Op, als je zegt op een gegeven moment, als je tien jaar een relatie met elkaar hebt, dan ja. kan je me wel voorstellen. Maar ja. niet met vijf maanden. Ja, ja, ja, ja. ja, ja klopt. Maar, het, het houden van moet nog beginnen, want de het is nog steeds de eerste paar maanden natuurlijk daar. En dan, uh, het, uh, het houden van moet nog komen. En uh, zover zijn ze niet eens gekomen. Ja, en uh, nu op dit moment is er uh, weer op televisie dat schaatsen, uh, wat, wat jij net zei. Ja. Wat een spektakel, hoe ziet dat eruit, hè? Dat ja, is echt te gek, hè? Ja, dat is geweldig. Ik, ik, ik, ga, ik, ga, ik ga ook kijken, dadelijk. RTL 7 is het te zien, dus Crash Dice op RTL 7. Exact, ja. Ja. Wat een mensen. Dus, uh, gaan ze even, even lekker lachen dan? Ja, nou, te gek. Hé hey, Henry, wij willen je natuurlijk ja. weer bedanken. Tot slot, ja. oh, je krijgt slot. De groeten van Albert-Jan Vos. <laughs> Je denkt dan, wak Albert Jan Vos. Maar Albert Jan Vos vindt jou helemaal geweldig als vaar-verslaggever moest ik zeggen. Oh, oké. Okay. Dus. Dankjewel. Henry, weer bedankt, hè. Tot volgende week. Graag gedaan. Iedereen een heel fijn weekend en graag tot volgende week weer, Oké, okay, bye-bye. Hoi, oh, dankjewel. Bye -bye. Tot volgende week. Op tv. We hebben TV op kanaal 45, 45. <tied> It's coming down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 Gentlemen, good night. Thank you. Ladies. Jij yeah, ook. Good morning. Good morning. Die ladies zijn het voor ons, Roy. Die ladies zijn van ooit. Hé, hey, een van 2003. Ik hou eigenlijk helemaal niet zo van Justin Timberlake. Maar deze plaats vind ik weer te gek. Senorita. En zo kwam het aan het einde van de Entertainment View voor februari, de 5e. Op ja. zaterdag in 2011. Ja. Ik heb genoten. Ik uh, ook weer. Het is een tijd geleden dat ik hier bij de radio ben geweest. En vandaag bij Entertainment for You nog wel niet helemaal beter. Maar uh, het komt wel goed. Uh, volgende week. Volgende week ben ik er niet natuurlijk. Dan ben ik weer een live verslag aan het doen in Rijswijk. Yes. En van de talentenjacht, dus zou ik uh, aan de telefoon even komen natuurlijk. En natuurlijk weer een reportage opnemen van wat voor talent uh, er dan uh, komt. En ik zou je zeggen, er komt al wat een inhoudelijkere uh, reportage. <laughs> Oké, okay, nou daar hou ik je aan en ik spreek je dan alweer twee weken. Veel plezier volgende week en uh, ja, ja als luisteraars dankjewel. een heel fijn weekend. En natuurlijk een uh, fijne werkweek en ik spreek je volgende week weer.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 Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Egypte is de oppositie sceptisch over het eerste ronde tafelgesprek met de regering. De moslimbroederschap, die voor het eerst was uitgenodigd voor het overleg, was het minst enthousiast... en besluit morgen over verdere deelname aan de besprekingen. De broederschap eiste dat Mubarak meteen aftreedt... maar de regering heeft gezegd dat hij tijdens de overgangsperiode op aanblijft. Vicepresident Soleiman Suleiman leidde het overleg, waarvoor oppositieleider El Baradei niet was uitgenodigd. De regering zegt de persvrijheid toe, de vrijlating van alle betogers en de opheffing van een aantal noodwetten. Ook komt er een comité dat wijzigingen in de grondwet en het presidentschap gaat voorstellen. Dat comité komt over een maand met een verslag. In Baalwijk is vannacht een drugslaboratorium ontmanteld. In het pand vond de Brabantse politie een grote hoeveelheid grondstoffen voor de productie van amfetamine. Vijf mensen zijn gearresteerd. In het grensgebied tussen Thailand en Cambodja is het opnieuw tot vuurgevechten gekomen tussen militairen uit beide landen, ondanks een staakt het vuren dat gisteren was afgesproken. Thailand en Cambodja hebben al jaren een conflict over een grensgebied waarin een eeuwenoude hindoe-tempel staat. Ook de afgelopen dagen was het onrustig. Sinds vrijdag zijn bij gevechten vijf mensen omgekomen.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 In de eredivisie is Twente in punten gelijk gekomen met koploper PSV, dat een beter doelsaldo heeft. Tegen Utrecht werd het vanmiddag 1-1. Groningen versloeg in eigen huis Willem II met 7-1. Heracles won met 1-0 van Roda en eerder op de middag eindigde Vitesse Feyenoord in 1-1.